Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Turkse president zweert wraak voor Koerdische aanvallen. Ontruiming Brits woonwagenkamp loopt uit op rellen. En Schiphol verwelkomt miljardste passagier. Vanmiddag zijn er een paar buien. Er is ook zon. Er is vrij veel wind en het is een graad of 12. Morgen dan nog een enkele bui. Aardig wat zon en ongeveer 11 graden. En vanaf vrijdag wordt het zonnig en droog. Wel zijn de nachten fris met vorst aan de grond. De Turkse president, Gül, zegt dat de wraak voor de dodelijke aanvallen... van Koerdische rebellen op Turkse soldaten zeer groot zal zijn. Die wraakacties zijn een paar uur geleden begonnen. En correspondent Bram Vermeulen legt uit hoe die Turkse vergelding eruit ziet. Nou, er zijn dus vanochtend meteen grote operaties uitgevoerd in dat grensgebied tussen Turkije en Irak. We krijgen zojuist het bericht binnen dat daarbij nu 15 Koerdische militanten... ...om het leven zijn gekomen. Uh, we begrijpen ook dat de Turkse soldaten... ...de Turkse commando's, een honderdtal... ...ook de grens zijn overgestoken naar Noord-Irak... ...naar de bergen van Kandil... ...waar veel kampen zitten van die Koerdische militante strijders... Uh, ...strijders van de PKK. Dat is uh, heel nadrukkelijk nog geen grondoffensief... ...maar dat wordt vooralsnog een achtervolging genoemd... ...van de strijders die betrokken waren bij die aanslagen... ...waar vannacht zo'n 26 uh, Turkse soldaten om het leven zijn gekomen wellicht uh, dat er wel een grondoffensief gaat volgen. Er wordt hier in Turkije al weken gesproken over... Uh, mogelijk zo'n grondoffensief. Dat betekent in eerste instantie dat er heel veel diplomatiek verkeer is geweest tussen uh, Iraakse en Turkse politici uh, om eigenlijk om toestemming te vragen voor zo'n grondoffensief. Betekent ook dat we eerder deze week het bericht kregen dat ja, allerlei Koerdische dorpen in dat noorden van Irak zijn geëvacueerd. Dus waardoor dorpelingen en dorpen die rondom die kampen uh, gesitueerd zijn, die zijn leeggehaald. We hebben beelden gezien van mensen die met, met ezels en paarden uh, daar vertrokken zijn. Kennelijk allemaal in afval van zo'n grondoffensief. En uh, het bericht nu is dat premier Erdogan de komende uren een persconferentie moet gaan geven... ...en daar duidelijkheid moet gaan scheppen over inderdaad zo'n grootschalig grondoffensief gaat komen. Dat komt dan een beetje over alsof dat Irak eigenlijk niet zo interesseert dat Turkije zo komt binnenvallen. Nou, het interesseert Irak wel in, in dat opzicht dat er veel Koerden zijn en veel Koerden leven in uh, Irak die daar uh, natuurlijk niet over te spreken zijn. Uh, je hebt ook te maken met een soort uh, autonoom, uh, zelfbesturend uh, Koerdisch Noord-Irak. En uh, daar, zijn mensen daar helemaal, zitten mensen daar helemaal niet op te wachten. Maar het is inderdaad zo dat in de afgelopen jaren de banden tussen Turkije en de regering in Bagdad ontzettend goed zijn geworden. Dat er veel geld wordt verdiend tussen deze twee landen. En dat de regering in Baghdad dat het eigenlijk niet zoveel kan scheren. Dat Turkije daar af en toe uh, de PKK aanvalt. Het gebeurt ook uh, vaker. In 2008 hebben we voor het laatst een groot grondoffensief gehad, waarbij duizenden militairen Noord-Irak zijn binnengetrokken. Ook dat gebeurde allemaal onder oogluikend toezien van zowel de Iraakse regering als bijvoorbeeld ook de Amerikaanse regering, die nog steeds uh, Amerikaanse soldaten op de grond heeft in Irak. Bram Vermeulen van vanuit Istanbul. En van Turkije naar Groot-Brittannië... want de ontruiming van het Ierse Zigeunenkamp in de gemeente Baselden in Engeland... is met veel geweld van start gegaan. Het is een omstreden ontruiming van deelfarm. Een ontruiming die meer dan 20 miljoen euro kost. Maar de bewoners hebben steeds gezegd dat ze zich fel zullen verzetten. Correspondent Arjan van der Horst die staat erbij en die kijkt ernaar... kun je beschrijven, Arjan, om te beginnen wat er op dit moment gebeurt. Ja, ik sta bij de opening van het kamp. Er is een poort en naast de poort hebben uh, kampbewoners... en een aantal actiegroepen die de kampbewoners ondersteunt. De toren gebouwd van stijgers. Nou, de actievoerders zitten nog aan de bovenkant uh, van die toren. Uh, onder hebben zich uh, leden van de oproeppolitie verzameld... die die toren proberen te ontzetten. Inmiddels zijn ook een aantal vrachtwagens en graafmachines gearriveerd... die delen van de barricades die zijn opgeworpen... Uh, nu aan het verwijderen zijn, uh, die, die, dat is paal tegen de poort aan. Uh, dat is alleen nog het begin van het woonwagenkamp. Daarachter, we kunnen het niet goed zien, maar ik weet dat daar nog meer barricades zijn opgeworpen. Er is ook een uh, barricade in brand gestoken om de politie tegen te houden. Dus de belofte van de uh, kampbewoners dat ze zich zouden verzetten, ja, die komen ze ook na. Het is een massale inzet van de politie, kost heel veel geld ook, massaal verzet ook. Waarom wordt dat nu allemaal zo groots ingezet? Omdat dit een heel lang, tien jaar durend slepend gevecht is tussen de gemeente hier en de, uh, de kampbewoners. De gemeente zegt uh, dat terrein dat weliswaar eigendom is... ...van de eerste Sigeuners... maar daar voor een deel nooit toestemmingen gehad... ...om te gaan bouwen en, en uh, woonwagens neer te zetten. Ja, de helft daarvan moet ontruimd worden... ...omdat ze nooit een bouwvergunning dat we hebben gehad. De kantbewoners zeggen... Ja, ...waar kunnen wij anders naartoe? Uh, als traveler hè, zei, is het ons onmogelijk gemaakt... ...vandaag de dag om nog door het land te reizen... ...zoals nomaden, zoals ze dat vroeger deden... ...van plek naar plek. Dat kan bijna niet meer, dus... Uh, willen wij bij elkaar blijven op een plek bijvoorbeeld als deze. Omdat er gewoon weg niks anders is. En daarom verzetten ze zo fel tegen deze ontruiming. Want wat is dan uiteindelijk de oplossing die ze bedacht hebben? Waar moeten die travelers straks heen? Nou, de gemeente heeft wel huisvesting aangeboden... waar uh, kampbewoners terecht kunnen. Maar ja, zoals ik al zei, deze kampenwoners, uh, die, die, dat is een hechte gemeenschap... die willen liefst bij elkaar blijven. Het zijn ook allemaal grote families die met elkaar verbonden zijn en die voelen zich nooit thuis in een dorp of een gemeente uh, tussen andere Britten en die willen liefst bij elkaar blijven. Zij hebben dan ook gezegd, wij gaan er niet weg, ook al wordt dit gedeelte van het kamp ontruimd, maar we zullen hier altijd blijven in de buurt op het negale gedeelte van het kamp, of gewoon in de berm langs de kant van de weg gaan ze dan hun woonwagens opzetten. En zij zeggen van dit, ook al wordt dit gedeelte van het kamp ontruimd, dit is nog lang niet voorbij. Correspondent Arjen van der Horst bij de ontruiming van het Ierse Zigeunerkamp. Bestuursvoorzitter Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers blijft geschorst. De rechter in Den Haag heeft alle eisen van Albayrak afgewezen. Ze werd begin deze maand op non-actief gesteld na berichten over haar functioneren. Het werkklimaat bij het COA zou zijn verziekt door haar manier van leidinggeven. En ook bleek dat ze verkeerde informatie had gegeven over de hoogte van haar salaris. Volgens de rechter is allemaal duidelijk geworden... dat Albayrak meer loon kreeg dan op papier was afgesproken. Er is volgens het vonnis voldoende reden om haar als voorzitter te schorsen... zolang het onderzoek naar de angstcultuur bij het COA duurt. En het onderzoek naar misstanden daar moet trouwens nog beginnen. In Griekenland wordt vandaag en morgen opnieuw geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Het openbaar vervoer ligt 48 uur stil en ook winkels en bedrijven sluiten hun deuren. Het vliegverkeer van en naar Griekenland heeft de hele ochtend goed deel stilgelegen. Die staking is een initiatief van twee grote vakbonden... die zowel publieke als private werknemers vertegenwoordigen. En premier Papandreou heeft het land opgeroepen tot eenheid. Volgens hem bevinden de Grieken zich in een oorlogssituatie... waarin ze vasthoudend moeten zijn. Vandaag en morgen stemt het Griekse parlement over nieuwe bezuinigingen... die zijn nodig om een nieuwe internationale lening veilig te stellen. Een Franse vrouw die in Kenia werd ontvoerd is dood. Hoe ze is overleden is volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken niet duidelijk. Vermoedelijk hebben ontvoerders de invalide vrouw van 66 geen medicijnen gegeven. Die Fransezen werd begin deze maand meegenomen uit haar bungalow... vermoedelijk door strijders van de beweging Al-Shabaab uit Somalië... En als reactie op deze en andere ontvoeringen begon Kenia deze week militair offensief tegen Al-Shabaab in het zuiden van Somalië. Militairen proberen onder meer vier ontvoerde Europeanen te bevrijden. Vandaag hebben Kenia en Somalië afgesproken om Al-Shabaab samen te bestrijden in het grensgebied. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De duizendste zakkenroller die in Amsterdam is gearresteerd... krijgt geen straf. De zaak van de vrouw is geseponeerd... omdat ze volgens het Openbaar Ministerie al genoeg is gestraft... door alle media-aandacht. Zondag werd ze opgepakt door een speciaal zakkenrollersteam, toen ze onder meer geldpaspoorten en een fototoestel had gestolen. En daarna kreeg ze door agenten een papiertje op de rug gespeld. Een papiertje met duizend. En dat kreeg heel veel publiciteit, stond in de krant... en de politie betreurt de gang van zaken... en zegt dat het zakkenrollersteam op het matje wordt geroepen. Hoe ze het allemaal geteld hebben, weten we eigenlijk niet. Maar vandaag werd de miljardste reiziger op Schiphol feestelijk verwelkomd. De miljardste. En toeval of niet, die komt ook nog uit Nederland. President-directeur Jos Nijhuis van Schiphol. Een absolute mijlpaal. Eh, misschien zijn we al de enige luchthaven in Europa of in de wereld die, uh, die zo'n historie, zo'n record op een naam kunnen schrijven. We bestaan 95 jaar. We zijn de enige luchthaven in de wereld die al zo lang op dezelfde, op dezelfde plek staat. Dus ik denk dat we heel, dat het heel bijzonder is. Maar ik moet even checken waar ik naartoe moet. Want ik, ik, we kunnen het straks even afmaken. Ja? Want de hectiek is groot, uh, veel pers... Aanwezig op de Rode Loper, die is uitgelegd voor deze speciale miljardste passagier. Ja, heel gek! Heeft u een goede reis gehad? Ja, prima reis. Ja, ja zeker. Ja, lopen. nu helemaal. Van harte gefeliciteerd namens de KLM. Dank u wel. We zijn Dank blij dat het een KLM-passagier was. Ja, helemaal geweldig ja. toch? Heel goed. Ja. En u was te vroeg, u bent mooi op tijd. Ja. Dus we kunnen een ja, feestje vieren, denk ja, ik ja, even. Hè? Ja, ja. Gaan we het op doen? doen? Ja, zeker. Dan gaan we Dank nu wel. een beetje die kant op lopen. Dit is mijn part. Heb een goede reis gehad? Ja, helemaal goed. Heerlijk. ja, Absoluut. Massal, ja, heel hoor. gek. Ja, inderdaad. ja, Het is heel raar. Ja, heel onwerkelijk. Dus ik heb ook weinig geslapen. Dus... Nou ja, we zijn benieuwd. Uh, bij een, uh, bij een ja. feestje... Jij mij mee bij, uh, een miljardste passagier is, uh, is voor ons reden voor een feestje. Ik hoop dat dat ja. voor u ook een reden voor een feestje is. Bij een feestje horen ook presenten. En ik wil u graag namens Schiphol een cheque overhandigen... ten behoeve van een goed doel van... 10.000 euro. u mag dat schenken, die 10.000 euro, aan, uh, aan een goed doel. Door u zelf ja. te bepalen. Ja. Ik weet niet of u er al over heeft kunnen nadenken. Ja, dat ja. Ja. Nou, geweldig. Ja, schenken dan. ja heel goed. Nou, geweldig. Heel goed, dank u wel. Een absolute bijelpeil enzovoort. Goede doel is dus het KWF, het koningin Wilhelmina fonds En die mevrouw kreeg verder ook nog een vliegticket. Dan kun je weer voor de volgende miljard. En champagne. En dat was een reportage van Matthijs Holtrop. Rusland heeft met zeven voormalige Sovjet-staten afspraken gemaakt over een vrijhandelszone. En daardoor komen import- en exportbelastingen te vervallen. Het is nog niet bekend voor welke producten die afspraken gaan gelden. Die zeven voormalige Sovjet-staten die meedoen... zijn onder meer Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. En de deelname van Oekraïne is dan nog het meest opvallend... omdat dat land eerder juist toenadering zocht tot de Europese Unie. Onder president Janukovic lijkt dat land weer meer naar Moskou te gaan kijken. De parlementen van al die landen moeten trouwens nog instemmen... met die vrijhandelszone. De Britse koningin Elisabeth is aangekomen in Australië. De 85-jarige Elisabeth en haar man Philip... werden in Canberra verwelkomd door enkele honderden bewoners. Dat bezoek van de koninklijke familie duurt tot 29 oktober. Elisabeth is ook staatshoofd van Australië. Maar de Australische premier Gillard wil daarvan af. En toch heeft ze gezegd Gillard, dat ze dat onderwerp de komende dagen niet zal aansnijden. Sport. Inter Milan won gisteravond in de Champions League met 1-0 e van Lille. Welkoma overwinning, want de Italiaanse club heeft tot nog toe een slecht seizoen. Zes van de tien wedstrijden verloren. En toeval of niet, Wesley Sneijder maakte gisteravond na een paar weken blessureleed zijn rentrée en prompt wondenploeg. En ook Sneijder vraagt zich af waarom het eigenlijk zo slecht gaat met Inter. Een antwoord heeft hij niet. Ja goed, dat weten we ook niet. Ik denk dat uh, het spel was niet, was niet optimaal maar uh, we stonden er wel als team. En Um, we hebben wel gevochten, we hebben, we hebben goed compact gespeeld... want er was eigenlijk voor hun weinig uh, uh, doorkomen aan. En dat is het belangrijkste op dit moment wat we moeten doen. Georganiseerd staan en, en compact spelen... en dan met de individuele kwaliteiten die wij voorin hebben... ja, dan moeten we wedstrijden gaan beslissen. En Dat was eigenlijk vanavond een, een schoolvoorbeeld daarvan. Hè? Met, met uh, de actie die, die, die, die we opzetten en uiteindelijk de, de, de prima goal. En daarna speel je het eigenlijk op z'n Italiaans uit... We zijn ook Italiaans ploeg. Hoe zit het met jou? Want ja, het was jouw eerste wedstrijd weer sinds jouw Lies-blessure? Ja, die lies kwam ook wel weer een beetje opspelen. Uh, ik moet zeggen aan de andere kant, omdat ik toch de laatste dagen ben gaan compenseren een beetje. En ja goed, dan, dan krijg je, je last op andere plekken. Ja, dat willen we in deze fase niet hebben. Hoe is dat voor jou? Want jij bent niet vaak geblesseerd. Dan lig je er een aantal weken uit. Mis je ook twee duels van Oranje. Dan zie je ook nog een keer dat Oranje verliest. Iedereen roept dan, we missen Wesley Sneijder. Wat, hoe heb jij dat ervaren die weken? Ja, ja, hoe heb ik het ervaren? Allereerst in, in, voor mijn club natuurlijk. In, in een zware periode uh, kon ik er niet bij zijn. Kon ik, kon, kon ik de ploeg niet helpen. Dat was voor mij uh, eigenlijk uh, het meest vervelende. En daarnaast, uh, ja natuurlijk bij, bij Oranje wil iedereen spelen. En dat is altijd een genot om daar uh, op het veld te staan. En daar behaalde ik ook van. Maar goed, een wedstrijd in, in, in Zweden kan je verliezen en is geen, is geen drama. Wesley Sneijder, hij is terug en hij was in gesprek met Angelo Terwiel... Basketbalcoach Marco van den Berg gaat aan de slag in de Duitse Bundesliga. Hij heeft een contract getekend tot het eind van het seizoen bij Bayreuth. De ploeg staat onderaan in de Bundesliga. Hij heeft tot nu toe alles verloren. En dat was voor Bayreuth de reden om de vorige trainer de laan uit te sturen. En Marco van den Berg was de afgelopen drie jaar werkzaam bij Groningen. Wij gaan naar de AWB. Erwin de Hart... Er staan vier files en alle vier die files staan rond Rotterdam. Allereerst op de A13, Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinpolderplein, 2 kilometer. A16, Ring-Rotterdam, Breda richting Rotterdam... bij Knopend Terbrekseplein, 3 kilometer. De A20, Hoek van Holland richting Gouda... 3 kilometer file tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. Dat is een kijkersfile, want op de andere kant op de A20... richting Hoek van Holland... Is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. Zes kilometer file, twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan het beste omrijden via Dordrecht en Europoort via de A16, de A15 en de A4. Kwart over één. Hoofdpunten van het nieuws. De Turkse president Gül zweert wraak voor de Koerdische aanvallen van vannacht... waarbij zeker 26 Turkse militairen en agenten om het leven kwamen. De ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp in Groot-Brittannië... is uitgelopen op gevechten tussen kampbewoners en politie. En Schiphol heeft zijn miljardste passagier verwelkomd. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Oekraïne lijkt zich steeds meer af te keren van de EU. En Brussel op zijn beurt heeft het voorlopig ook wel even met Oekraïne gehad. zoals een bezoek van president Janukovych aan Brussel door de EU afgezegd. In deel 3 van het radiodagboek van cabaretier Kees Storn praat hij over zijn vader, die net als hij zelf erg van drank hield. En op een zwaar moment in zijn leven, Kees Storn dus... was de fles voor hem dan ook altijd onder handbereik. Toen kreeg uh, José een doodgeboren kindje... En raakte ik in een depressie. Ik werd nou, meest, meestal al, al nog dronken van de vorige dag wakker. En, eh, ik wou niet echt dood. <tus> ik wou er niet zijn. Straks meer na half twee. Dan, euh, euh, laten we zeggen voor half twee. En dan daarna is er stand.nl. En de stelling dan, het huidige TBS-systeem is waardevol. Dat TBS-systeem loopt gevaar en dat is vooral de schuld van politici. Dat zegt een van de hoogste rechters in Nederland... die verlofaanvragen van TBS is beoordeeld. Er wordt volgens hem te veel gekeken naar die paar incidenten waar het misgaat. Heeft hij een punt? Uh, of is het recht dat politici het TBS-systeem aan de kaak stellen? U mag het zeggen, de stelling dus. Het huidige TBS-systeem is waardevol. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen. Nummer 0800-1101.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 Het bezoek van president Viktor Yanukovych van Oekraïne aan Brussel is afgezegd. En de politiek leiders van Polen, Hongarije en Tsjechië hebben aangekondigd dat ze de banden met het land blokkeren. Zolang oud-premier Julia Timoshenko in de gevangenis zit. Dat alles omdat de rechtszaak tegen deze vrouw met de vlechten niet aan internationale standaarden voldoet. De contacten gaan dus regelrecht de ijskast in. Lastig als je bedenkt dat Polen en Oekraïne... volgend jaar samen het EK voetbal organiseren. Lunch vraagt zich af, zet Oekraïne de goede relatie met de EU op het spel? En ik praat erover met André Gerrits... Oost-Europa-deskundige verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dag meneer Gerrits. Goedemiddag. Gisteren werd bekend dat de Europese Unie... dat bezoek van de omschreden Oekraïnse president Janukovic... aan Brussel heeft uitgesteld. Wat betekent dat... Nou, ik neem aan dat het een uh, regulier bezoek was. De Europese Unie heeft ieder jaar van dit soort overleg op het allerhoogste niveau met landen... die niet gaan toetreden tot de Europese Unie... maar wel nauwe banden met de Unie onderhouden. Dus je zou kunnen zeggen, het is een waarschuwing. Het is eigenlijk ook wel een belediging... een beetje aan het adres van de Oekraïnse president. Ik neem aan dat... Uh, laten we zeggen, onder het, oppervlak, onder het oppervlak van de hoge politiek... de samenwerking tussen de Unie en Oekraïne voorlopig door zal gaan. Goed, dus laten we zeggen, op ambtelijk niveau wordt er gewoon doorgesproken. Maar dit is dan toch ja. wel even een zwaar middel om te laten zien... Uh, we vinden het even niet zo goed wat jij allemaal aan het doen bent. Uh, vanochtend in het nieuws, Oekraïne zoekt weer toenadering tot Rusland. Uh, die zijn het eens over een vrijhandelszone met nog een aantal landen... maar onder meer ook Oekraïne. Heeft dat met elkaar te maken, denkt u, die weigering in Brussel en dit? Nou, dat kan niet onmiddellijk met elkaar te maken hebben gehad. Want uh, zo snel sluit je die verdragen ook met een land als Rusland niet af. Kijk, over Oekraïne wordt voortdurend gezegd... dat het land moet kiezen tussen Oost en West. Tussen Rusland en de Europese Unie. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is een groot land. Het is inderdaad een land dat... Uh, Oekraïne betekent ook grensland. Dat op de grens ligt tussen Oost en West in Europa. En Oekraïne zal altijd, zowel met Rusland... als met uh, de Europese Unie, nauwe contacten onderhouden. Dat was ook al onder de vorige president, Yushchenko, die over het algemeen gezien werd als uh, sterk pro-westers. Die kwam na die Oranje-revolutie aan de macht. Maar ook Yushchenko, ondanks het feit dat hij door de geheime dienst... met wellicht daarachter het Kremlin bijna vergiftigd is geweest... heeft toch de relaties met Rusland opengehouden. En zo zal ook Janukovic, hoezeer hij ook beledigd is... de relaties met uh, de Europese Unie moeten openhouden. Want nou. dat is in het economisch belang van, uh, van het land. En u zegt hij zou eigenlijk komen kennis maken in Brussel. Dat was de bedoeling. Ja, ik weet niet of het de eerste is, het is niet het eerste overleg geweest, dacht ik, van Janukovic en, eh, en de Europese Unie. Het is een regulier overleg op het allerhoogste politieke niveau. En dat is eigenlijk vooral bedoeld om aan te geven hoe goed de onderlinge relaties zijn en hoezeer eh, in dit geval Oekraïne zich beweegt op weg naar eh, de Europese Unie als het gaat om de hervormingen in eigen land. Nou ja, net tegenovergestelde, als je zo iemand weigert uit te nodigen, je stelt het bezoek uit of af dan is dat eigenlijk een politieke waarschuwing. Ja, uh, Want de bedoeling is, u zei dat al, dit is niet de bedoeling dat de Oekraïne lid wordt van de EU, maar er moet nee. wel een soort verdrag komen, een associatieverdrag heet dat. Ja, nou, in, in feite komt het verdrag hierop neer dat er sprake is van een zover mogelijk uh, gaande economische integratie met de Europese Unie, maar zonder dat dat politieke integratie dan wel lidmaatschap betekent, omdat er binnen... De Europese Unie op dit moment, binnen de meeste lidstaten, inclusief Nederland, hmm. er geen enkele steun is vanuit de samenleving om nog meer nieuwe lidstaten te accepteren, met uitzondering van die paar Balkanstaten die binnen zullen komen. Ja. En Oekraïne staat dus wat dat betreft gewoon niet op de rol even minder als die andere staten daar in de regio... om toe te treden tot de Europese ja. Unie. Nou, um, is de inzet eigenlijk van de spanning tussen Brussel en Oekraïne... is dat proces tegen die voormalig premier, he, Julia mm. Tymoshenko... Uh, tot zeven jaar zelf veroordeeld wegens ambtsmisbruik. Dat had allemaal te maken met een gasdeal met Rusland. Had u ja. dat verwacht dat de EU dit zo hoog zou opnemen? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, dat wil zeggen dat zoiets als het afzeggen van een bezoek van een president... dat is inderdaad zo'n beetje het zwaarste diplomatieke middel dat je hebt... Um, en ja, hoe het verder ook went of keert, het punt bij eh, Timoshenko... is natuurlijk niet dat ze per se onschuldig zou zijn. Uh, want ongetwijfeld heeft ze voor zichzelf gezorgd... toen ze die gasdeal afsloot met uh, de Russische federatie in 1999, uh, geloof ik. Mm -hmm. Het punt is, zoals dat ook geldt voor de vervolging van iemand als Khodorkovsky in Rusland... het is niet zozeer dat die individuen onschuldig zijn... Maar zij zijn niet de enige die schuldig zijn. Er zijn veel meer mensen in, dat, uh, in die Oekraïnse politieke en economische elite... die heel goed voor zichzelf hebben gezorgd. Op een gegeven ogenblik was het parlement van Oekraïne... het parlement ter wereld dat de meeste miljonairs uh, onder zijn uh, Kamerleden had. En het komt gewoon omdat politiek en bedrijfsleven... daar op alle mogelijke manieren zijn verstrengeld. Dus als, het, als de zaak tegen Timoshenko al gefabriceerd zou zijn... dan uh, is dat eigenlijk vooral een... Politieke kwestie, omdat naast Timoshenko wellicht ook anderen op dezelfde behandeling hadden moeten kunnen rekenen. Dat zal niet gebeuren, want ja. veel van de mensen die ook geprofiteerd hebben zijn politieke handlangers van de huidige president. En Timoshenko is dat nou eenmaal niet. Ja. En dat is de politieke dimensie van de rechtszaak. Zou ik ja, ja. Maar dat is ook de reden waarom de EU dat hoog opneemt. Omdat de, de oppositie in dit geval, Timoshenko, dus monddood min of meer wordt gemaakt. Um, ja, nou ja, en Timochenko is natuurlijk altijd: althans, uh, vanaf de Oranje Revolutie heeft ze zich altijd op, uh, pro uh, heeft op een Pro-Wistische koers voorgestaan. Dus ook dat maakt de reactie van de Europese Unie of van die lidstaten van de Europese Unie inderdaad nog wel wat ja. begrijpelijker. De, de buitenlandschef van de EU, Catherine Ashton, die heeft uh, wel harde woorden gebruikt ook. Die uh, mm -hmm. zegt ook dat het allemaal gevolgen kan hebben voor de relatie. Uh, dus bijvoorbeeld het stopzetten, de onderhandelingen over dat uh, associatieverdrag. Gaat het zo ver komen, denkt u? Nou, dat denk ik niet, want daarvoor is deze kwestie, denk ik, niet eh, zwaar genoeg. En bovendien, de Europese Unie snijdt zichzelf in de vingers natuurlijk... als ze eh, de, onderhandeling, de onderhandelingen met een grote en belangrijke buurstaat... als de Oek Oekraïne stop zou zetten. Want het idee van die politieke, economische, juridische veranderingen... die de Unie voorstaat in Oekraïne... is juist om de Oekraïne een betrouwbaarder bondgenoot van de Europese Unie te maken. Een betrouwbaarder, stabieler staat... Aan de oostgrenzen van de Unie. En vandaar is ook dat zeggen, het stopzetten van samenwerking met Oekraïne... uiteindelijk niet in het belang van de Europese Unie zelf is. Dus daarmee heeft hij uh, Janukovic, want zo noemt u hem... Jan, Janu, hoe noemt u hem nou? Ik zou zeggen Janukovic, ja. Okay, ja op de Janu Janukovic. Ja, ik zei Janukovic, zei ik. Ja. Oh, nee, goed. We weten over wie het gaat. De president daar, uh, die heeft dus in die, in die zin ook uh, niks te vrezen natuurlijk. Want hij kan altijd naar Rusland uitwijken. Nou, dat zal niet kunnen, want een deel van het Oekraïense bedrijfsleven is eh, georiënteerd op Midden-Europa en dus ook op de eh, Europese Unie. Oekraïne is een gespleten land wat dat betreft. Het is een gespleten land cultureel, qua taal, qua etniciteit, voor zover je dat kunt zeggen. Het is eigenlijk ook wel een politieke gespleten land. Het westelijk deel van Oekraïne is veel meer op het westen georiënteerd. En steunt dus ook politici als Timoshenko of Yushchenko, de vorige president. Terwijl het oostelijk deel van het land is veel meer op Rusland georiënteerd. En een president, en dat heeft Janukovic ook gedaan tot nu toe... die zal echt rekening moeten houden met beide delen van het land... met beide hmm. aspecten van die Oekraïnse gespletenheid. Ja. Nou zei ik in de inleiding uh, dat het verhaal van met de EU, EU is één ding... maar ook uh, die landen daar in de regio, Polen, Hongarije, Tsjechië... die hebben aangekondigd dat ze de banden... Uh, even op een laag pitje zetten. Ja. Um, Polen en Oekraïne gaan samen dat EK voetbal organiseren. Hoe moet dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Maar uh, er moet uh, nog heel wat ergs gebeuren in Oekraïne, weet ik wel bijna zeker, voordat uh, zoiets als een uh, Europees kampioenschap wordt afgeschaft. Want het uh, schofferen van een president is een stuk gemakkelijker dan het niet doorlaten gaan van <laughs> een uh, Europees kampioenschap, vermoed ik zo. Ook daar is voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven, begrijp ik. Zeker, zeker voor die landen geldt hetzelfde als voor ons. En ik denk dat een veel groter probleem is niet de politieke repressie in Oekraïne... die overigens beperkt is hoor. Oekraïne is zeker geen snoeiharde dictatuur. Een veel groter probleem blijkt mij, voor zover ik weet althans... is het voor elkaar krijgen van de stadions ja. en van de infrastructuur. En dat zal een grotere bedreiging zijn voor het op tijd eh, beginnen van het EK... dan eh, ja. Tymoshenko achter de, achter de tralies. En het zal toch ook niet zo zijn dat EU-landen dat EK zullen gaan boycotten? Nou, ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat je aan, het, aan de Nederlandse bevolking verkoopt het feit dat uh, Timoshenko, als al in de bak verdwijnt hè, want ze is in een hoger beroep gegaan ja. dat het loutere feit dat zij tot zeven jaar is veroordeeld betekent dat het Nederlands elftal niet mag proberen om Europees kampioen te worden. Nee. Dank u voor de uitleg. Oost-Europa-deskundige André Gerrits was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met Geestor. Nou, oh, dat is heel kort, maar krachtig ook. Uh, zijn ouders die zijn uh, gescheiden toen hij nog jong was. En dus groeide cabaretier Kees op met zijn moeder, twee broers en een zus. Zijn vader leerde hij pas later kennen... en hij bleek zowel goede als slechte eigenschappen van hem te hebben geërfd. Hij praat over de invloed van zijn afwezige vader in een Ierse pub in Amsterdam... waar hij in de rokersruimte zijn sigaar opsteekt en een ginders drinkt. Ik hem op mijn ouders scheiden toen ik zes was. Mijn vader heeft voor de scheiding ook niet echt een rol gespeeld in de opvoeding. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Nou, hij sloeg. Hij zat meestal in de kroeg, of aan het biljarten. Hij, denkt dat hij ontweek het gezin. Sentiment, delicious kind? Ik weet dat ik heel erg op hem lijk, op mijn vader. Uh, maar ik leerde hem eigenlijk pas kennen toen ik 20 was, 19 was. Maar ja, pas, pas de, tegen, tegen het eind van zijn leven, hij, hij is 51 geworden. En daarna uh, heb ik een beeld van hem gekregen en weet ik dat, uh, dat, dat ik van mijn moeder niks heb. De belangstelling voor taal en wetenschap, en, uh, hij had ook een gevoel voor humor, dat het bizar was. Ik had al een vermoeden dat ik op hem leek, ja, om, om, omdat uh, ik ook wel benieuwd was naar alcohol. Ik stond, ik stond al voordat ik uh, iets geprobeerd had, al graag voor etalages van slijters, om naar uh, die kleurtjes te kijken. Ik kon heel, heel smakelijk uitzien, flessen whisky. Dat alcoholisme is wel iets genetisch voor de helft. Dat is uitgezocht. Het, is, het gevaarlijkste was in, in 2004... En toen kreeg uh, José een doodgeboren kindje en raakte ik uh, in een uh, depressie. Ik werd nou, meestal, meestal al, al nog dronken van de vorige dag wakker en uh, gelijk weer whisky erbij omdat ik niet wilde nadenken. Niet geconfronteerd worden met uh, de, de werkelijkheid en de geschiedenis, met heden. Ik wou niet echt dood, ik wou er niet zijn. En dat heb ik wel overleefd. Die brand. Qua sigaren doe ik meestal uh, de olifant. En dan de Corona Panatella. Dat vind ik een prettig formaat. Ik, ik maak al keuzes in mijn leven die mijn vader niet heeft gemaakt. Ik heb al zo'n jaar niet gedronken. Dan ga ik gewoon thee zetten. en nou, Ik heb bewezen dat te kunnen. Mijn vader was heel sarcastisch. Die kon, die kon met vier woorden iemand mentaal kapot maken. Dat kan ik ook. Eh, en eh, dat, dat, dat beheers ik. Ik ben lief uh, voor mensen. Met sarcasme ben ik heel voorzichtig. Ja, Zijn vader wordt een soort, soort negatieve mal. Waar hij links ging, ga ik rechts. Ik wil ook niet uh, een scheiding. Dus ik heb heel lang gewacht met het uh, uitkiezen van... Een, een vrouw uh, van mijn vriendin. Ik, ik wilde niet dezelfde ellende. En bij mijn vader werd in augustus, ik dacht dat 88 was, uh, leverkanker geconstateerd. En vijf weken later uh, overleed hij. Ik had maar een paar keer de kans gehad om, om bij hem langs te gaan. Het beeld wat ik van hem heb, wil, wil ik wat genuanceerder krijgen. Ik wil niet de zoon zijn van een egoïstische alcoholist die alleen maar zijn kinderen sloeg. En, uh, uh, uh, vandaar dat ik ook graag uh, mensen spreek die hem hebben gekend. Ik weet nu dat hij ook grappig was en dat hij heel lief was. Dat is leuk om te horen toch? Kees Thorn in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Vanavond speelt Torren zijn voorstelling in Lelystad. Dat is onderdeel van zijn laatste tournee. En waarom hij wil stoppen met die tournee en met dat cabaretier spelen, uh, dat hoort u morgen allemaal in het radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Het huidige TBS systeem is waardevol. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Eerst is hier nu, Mark Visser. Radio 1 Het NOS journaal de Franse schrijfster Tristan Banon ziet af van een civiele zaak tegen oud-IMF-topman Stroskaan. Banon zegt dat voor haar voldoende is dat ze vorige week is erkend als slachtoffer. Aanklagers besloten vorige week om Stroskaan niet te vervolgen voor verkrachting. De Franse OM verklaarde dat er te weinig bewijs is. De duizendste opgepakte zakkenroller in Amsterdam die krijgt geen straf. De zaak van de vrouw is geseponeerd omdat ze volgens het OM al genoeg is gestraft door de media-aandacht. Italiaanse president Napolitano die heeft kritiek op de trage aanpak van de staatsschuld in zijn land. Napolitano zegt dat dit het moment is waarop verantwoordelijkheid moet worden genomen. Hij zegt dat hij zijn zorgen niet langer kan verzwijgen... dat er nog steeds geen overeenstemming is over het hervormen van de economie. En op Schiphol is de miljardste reiziger verwelkomd. De vrouw van 45 uit Haarlem kwam met haar man terug uit New York. Ze krijgt een vliegticket naar een bestemming naar keuze. En ze mogen 10.000 euro aan een goed doel geven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie viel op de A1 amsterdam Amersfoort Tussen Eindbrugge en Hoeverlaken staat 4 kilometer. En op de A13 naar Rotterdam voor het Klein Polderplein 2. A16 richting Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein. Een drie kilometer file. En die laatste twee files zijn veroorzaakt door het ongeluk met de vrachtwagen op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum staat zes kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en daarna de Benelux tunnel. Terug naar de A20 richting Gouda, dus de kijkersfielen tussen Spaanse polder en Rotterdam Centrum 3. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Daar rijdt het langzaam tussen Soesterberg en Maren over 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl Jurgen van den Berg. Volgens politici moeten aanvragen voor verlof van tbs'ers erg streng worden beoordeeld. Want er ontsnapte nog wel eens eentje zo'n tbs'er tijdens dat verlof. Een tbs'er stak gisteren tijdens een begeleidverlof een vrouw neer. De tbs'er wist te ontsnappen tijdens een begeleidbezoek aan een begraafplaats. Begin oktober ontsnapte ook al een tbs'er uit de Kijverlanden. Na zijn ontsnapping bedreigde en beroofde hij twee mensen en verkrachtte hij een 20-jarige vrouw. De echtgenoot van de vrouw die ruim twee weken geleden werd doodgeschoten door een tbs'er heeft een schade Claim ingediend. Ik vind gewoon dat aan het TBS vooral wat aan gedaan moet worden, dat mijn vrouw niet voor niks weg is. Nou. Toch vinden de TBS-deskundigen dat ons TBS-systeem erg goed werkt, zolang politie zich daar niet te veel mee bemoeien. Als ze blijven reageren, helpen ze het systeem om zeep, euh, zeggen ze. Daarom onze stelling vandaag: het huidige TBS-systeem is waardevol en ik ga daarover praten met Niek Heidanus, strafrechtadvocaat en gespecialiseerd in de TBS en u bent ook lid van de werkgroep Forum TBS. Dag meneer Heidanus. Goedemiddag. We beginnen aan, uh, in het begin van standpunt van met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, dus daar komen ze. Dit systeem is het beste ter wereld. Ja. Die paar gevallen waarin het misgaat moeten we maar voor lief nemen. Ja. Politici maken het TBS-stelsel kapot. Ja. Nou, dan dus die uh, stelling. Het uh, huidige TBS-systeem is waardevol. En ik zeg even tegen onze luisteraars... we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Sms dat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ik leg de stelling ook even aan u voor. Het huidige TBS-systeem is waardevol, meneer Herdanus. Wat zegt u dan? Ja, daar ben ik het van harte mee eens. Het wordt wel behoorlijk onder druk gezet en omzeep geholpen door politici. En uh, dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want we zouden eigenlijk met z'n allen heel zuinig en trots op het systeem moeten zijn. Mm. Leg eens uit waarom eigenlijk. Waarom is dat zo'n goed systeem? Want u zei uh, bij die keuze net, het is het beste systeem ter wereld. Ja, uh, ik weet zeker dat dankzij de TBS, dankzij het systeem, grote rampen worden voorkomen. Recidieve cijfers maken duidelijk dat behandelen van gestoorde mensen helpt, dat het effectief is... dat het ervoor zorgt dat steeds minder mensen... vanuit de TBS residiveren. Even ter vergelijking, lang gestrafte zonder behandeling... residiveren in 80% van alle gevallen. Terwijl TBS'ers niet meer dan 20% in de gevallen residiveren. En dat zijn, ja, dat zijn grote verschillen. En daaruit kun je dus vaststellen dat een behandeling helpt... en dat de TBS effectief is. Ja, maar 20% dat is geloof ik 1 op de 5, dan, hè, waar het dan wel opnieuw fout gaat. Ja, dat, is, dat is natuurlijk nogal wat. Het WODC heeft overigens dit jaar berekend dat het om 3,4% aan recidive gaat, terwijl lang gestraften in 80% van de gevallen recidiveren. Mm. En uh, dat gebeurt niet alleen veel vaker, het gebeurt ook veel ernstiger, alleen Den Haag heeft daar gek genoeg nauwelijks aandacht voor. Ja, want uh, Joost Eertmans, uh, die, die kent u ongetwijfeld, uh, behalve de presentator op deze zender, is die ook van het burgercomité tegen onrecht. Uh, hij wil juist strengere eisen hè, voor TBS-verlof. Hij zegt dat het gaat om zware misdadigers uh, en uh, nou ja, uh, daarvan ja. zijn er dan vorig jaar 41 ontsnapt. Dat is niet niks. Het is voor politici, zoals meneer Eertmans uh, gewoonte geworden om angst voor TBS te gebruiken om stemmen te winnen. Politiek opportunisme. En uh, dat betreur ik ten zeerste. Want eigenlijk wordt het tegenovergestelde bereik van wat hij wil. Namelijk als hij het systeem nog meer onder druk wil zetten... zal de samenleving alleen maar on onveiliger worden. Legt u dat eens uit? Nou, kijk, we moeten blij en trots zijn op het systeem. En als het systeem steeds meer op slot wordt gedraaid, wat mensen zoals Eermans eigenlijk willen doen, ja, dan zorgt het ervoor dat niemand meer die TBS in wil. Dat iedereen bang wordt voor de TBS, terwijl het systeem juist zo goed is. Kijk, ik adviseer mijn cliënten, mijn strafcliënten om niet mee te werken aan een TBS-onderzoek, omdat ik de huidige ten uitvoerlegging van de TBS oneerlijk en onrechtvaardig vind. Het duurt veel te lang voordat iemand weer naar buiten kan. Hmm. En um, dat, heeft, dat geeft mij wel een dubbel gemoed, want enerzijds vind ik het een mooi systeem, anderzijds vind ik het voor de mensen die in het systeem zitten een heel zwaar en onrechtvaardig nou, systeem. Maar dat is toch gek. U zegt het, uh, hey, op die stelling zegt u ik ben het ermee eens. Het huidige TBS-systeem is waardevol, maar u adviseert uw cliënten om uh, niet mee te werken aan zo'n onderzoek. Ja, omdat de TBS-behandeling veel te lang is gaan duren. Het duurt tegenwoordig tien jaren, gemiddeld tien jaren, dat een TBS-gestelde in een TBS-kliniek verblijft dat is natuurlijk belachelijk. Tien jaar geleden was het nog maar vijf jaar. En het is dus in tien jaren verdubbeld, die verblijfsduur. En dat, is omdat dat vind het... om... ik onaanvaardbaar. Omdat werkelijk alles tegen het licht wordt gehouden... omdat men zeker wil weten of iemand wel weer uh, eruit kan. Ja, omdat de minister ondoordachte, uh, beschadigende... en ook slechte maatregelen heeft genomen voor het TBS-systeem. Nou ja, misschien ook wel met, uh, met in zijn achterhoofd uh, dat, dat het wel eens misgaat... En, en dan heb je de hele samenleving in je nek eigen. Ja, maar ik probeer dus uit te leggen dat we juist blij moeten zijn met het systeem. We hebben maar liefst 50.000 verlofbewegingen per jaar. En ik hoorde bij uw intro een aantal incidenten die ik zeer, zeer betreur. Maar het is een zeer, zeer grote minderheid die bij een onttrekking recidiveert. Dan heb je het over promilages, dan heb je het nog over minder dan 0,01 procent. En daar moeten we niet onevenredig veel aandacht voor hebben. We kunnen maar beter... Uh, toch kritisch kijken naar de lang gestrafte die in hoge mate recidiveren in 80% van de gevallen. Er zijn de cijfers juist dit jaar nog weer van uitgekomen. Ja. Um, dat, is, dat is één ding, de recidive, dat is altijd een belangrijk cijfer. Ook, ook die ontsnappingen dan nog maar even, want dat, dat is dan wat de publiciteit had. Daar hebben we net een paar stukjes van laten horen. 2009 waren dat er 22, in 2010 waren het er 41. Mensen die tijdens hun verlof ontsnapten. Ja, kijk... Uh... Een on, dat heet een ontsnapping uh, volgens de Telegraaf in de wet noem, noem je dat een onttrekking er zijn natuurlijk TWS gestelden die door omstandigheden te laat terugkeren en dat wordt ook als een onttrekking beschouwd en een onttrekking betekent natuurlijk nog niet dat iemand uh, recidiveert opnieuw een strafbaar feit pleegt een onttrekking betekent simpelweg dat iemand te laat terugkomt, bijvoorbeeld omdat hij de bus heeft gemist in de kliniek we moeten daar niet te dramatisch over doen want een, een onttrekking betekent dus zeker niet dat iemand opnieuw de fout ingaat, laten ja. we die denken Fout niet maakt. Nee, dus u zegt dat de residieve cijfer is veel belangrijker en, uh, is en daaruit blijkt dat TBS gewoon, uh, gewoon werkt. Ja. Um, nog even, want, want u, u zegt het systeem komt nu onder druk te staan. Hoe, hoe, hoe merkt men dat in de praktijk dan? U zit in dat forum uh, TBS, hè, dus daar zitten allerlei geledingen die met, met deze zaak te maken hebben, zitten daarin. Hoe, hoe merkt u dat uh, dat, dat TBS. Uh, opleggen en ook het verlof, de, de behandeling van die aanvragen... zodat dat allemaal ingewikkelder wordt nu? Nou ja, de, de hoeveelheid TBS-opleggingen is gehalveerd. En we zien ook dat de uitstroomcijfers vanuit de TBS ernstig is uh, beperkt. He, de hoeveelheid verloven die nu nog worden verleend... in vergelijking met een aantal jaren geleden... zijn in sterke mate gereduceerd. Terwijl het toch uh, heel verantwoord is... om iemand uh, met goed toezicht en begeleiding en structuur voorzichtig terug te brengen in de samenleving. Als dat goed gebeurt, is er niets aan de hand. Dat kan ik u verzekeren. En dat verlof is ook nodig uiteindelijk, om terug te keren. Want je mag niet naar buiten als je niet eerst proefverlof hebt gehad. Zo is het. Je moet eerst begeleid, onbegeleid... een transmuraal verlof hebben gedaan... Alvorens je überhaupt voor proefverlof in aanmerking kunt komen. Dus dat zijn nogal stappen hoor, die je moet nemen... om uiteindelijk definitief buiten te komen. En, en waarom wordt dat nu dan heel vaak afgewezen? Uh, angst. Angst voor toch een, een, een residieve. Angst voor dat, dat mensen toch tijdens uh, een verlof uh, een fout hebben gegaan. En kijk, uh, al die incidenten in de TBS zijn steeds uitvergroot... in de politiek en media behandeld. En dat heeft een, een onevenredig zware aandacht op de TBS gegeven. Ik denk juist dat we de, de goede dingen van de TBS moeten benadrukken... en dat we echt blij moeten zijn met het systeem... en dat dankzij die TBS grote rampen worden voorkomen... Dus u zegt eigenlijk, uh, uh, uh, ondanks dat u uw cliënten zelf adviseert om niet mee te werken aan dat onderzoek, maar stel dat dat, laten we zeggen, het ideale TBS-systemen zou zijn, dan zou u kiezen voor als iemand een zwaar delict heeft gepleegd, voor TBS in plaats van een lange gevangenisstraf. Oh, zeer zeker weten. Kijk, als de tenuitvoerlegging van de TBS-maatregel eerlijker zou zijn, zou ik dat zonder meer aan mijn cliënten adviseren. Ja, um, Iemand zegt hier. Uh, uh, die heeft gereageerd op, ons, op, op onze website. Die zegt: Wat ik raar vind is dat, mensen die, uh, dat die mensen die daar zitten niet direct behandeld worden, maar pas na vijf jaar of langer. Je kunt het beter eerst behandelen en daarna nog wat straf geven. Bent u daarmee eens eigenlijk? Uh, ik ben het eigenlijk daar wel mee eens. Het is eigenlijk heel gek dat je zegt: Iemand is ziek en moet naar een soort psychiatrisch ziekenhuis, moet behandeld worden. Um, en dat je hem dan eerst lange tijd in de gevangenis opsluit, dat is eigenlijk uh, tegenstrijdig. Maar goed, dat is uh, de wetgever en die heeft het zo beslist. Maar ik ben het van harte eens met die inzender, want uh, dat is een terechte boodschap die ja. hij uitzendt. Iemand anders zegt, de maatschappelijke veiligheid zou bovenaan het prioriteitenlijstje moeten staan... en niet de belangen van de TBS-patiënt voor zowel rechters, politici als TBS-deskundigen. Uh, die reactie hoort u natuurlijk vaker. Ja, kijk, de, de samenleving en politiek die vragen steeds meer vergelding en, en veiligheid. Maar ik heb het u gezegd, ze krijgen op termijn het omgekeerde, namelijk steeds meer gestoorde delinquenten, ex-delinquenten, die onbehandeld in de samenleving terugkeren. En dat is nou iets wat wij juist met z'n allen in onze samenleving niet moeten willen. We willen juist dat iemand die ziek is wordt behandeld en wordt geholpen. Dat getuigt ook van fatsoen en beschaving, overigens. Ja. Um, een ander kritiekpunt is dat TBS veel te duur is. Hè? Dat zou dus ook nog een overweging kunnen zijn zijn voor uh, de regering om daar wat aan te doen. Nou, Ik moet zeggen dat ik dat uh, een meer begrijpelijk standpunt vind. Het is ook een duur systeem, uh, eerlijk is eerlijk. Kijk, als een discussie daarover wordt gevoerd, dan begrijp ik hem nog. Maar als een discussie wordt gevoerd over de vraag of je überhaupt uh, tbs-gestelde weer in de samenleving moet terugbrengen, dan vind ik dat een verkeerde discussie. Het is een duur systeem, en, uh, maar... Ja, het is wel een belangrijk en goed systeem, zoals ik heb gezegd. U zegt de samenleving krijgt daar ook wat voor terug, uh, voor die investering. We hebben gebeld met uh, de woordvoerder van staatssecretaris Fred Teven. Die gaat erover veiligheid en justitie. Die wilde niet uh, reageren in deze uitzending. Hij stelt zich vaak op als voorstander van het systeem, van het huidige TBS-systeem. Um, ja, wat, wat zou u tegen hem willen zeggen? Nou, dat ik dat, heel, uh, dat, me dat plezierig in de oren klinkt, dat ik dat ook toejuich. En dat ik dan ook daadwerkelijk hoop dat hij dat in de praktijk laat zien. En dat hij niet steeds ferme maatregelen neemt, stoere maatregelen op het moment dat er toch een incident in, de, in het TBS-systeem plaatsvindt. Dat werkt alleen maar contraproductief. En dat is een hele klas straffen terwijl één van de klas een, een uh, fout begaat. Dus u dat vindt, vindt dat zo'n reclame. Dus u vindt dat. Ja, dan bent u ook advocaat geworden, zeker. Zo is het. Ja. Maar u vindt dat ook een beetje. Een beetje hypocriet van teven. Dus aan de ene kant zeggen van het systeem is eigenlijk wel goed... maar ze gauw er dus even, even een beetje paniek is... Eh, onmiddellijk met ferme maatregelen zwaaien. Ja, nou, zo is het. Het zijn twee gezichten. Enerzijds zeggen dat het een goed systeem is... anderzijds aan de wortels van het systeem zagen. Ja, Dat, dat verhoudt zich moeilijk met elkaar, kan ik u zeggen. Toch kunt u niet ontkennen dat het in de, in de samenleving er niet goed op staat, de TBS. En dat, dat zal ongetwijfeld ook komen door, door alle berichtgeving erover. Maar toch, eh, wat, wat gaat u daaraan doen als, als Forum TBS? Aan, die, aan, die, aan dat slechte imago. Nou, ik geef 3 november bij de universiteit in Nijmegen een lezing over dit onderwerp. En ik ben juist van plan om eens een keer een heel positief verhaal te houden. En eens een keer de, de goede dingen uit het systeem te benadrukken. En dan niet alleen kritiek te geven op de ten van het systeem. Ik wil benadrukken dat, dat er ook heel veel zaken goed gaan. En dat er heel veel tbs-gestelden wel veilig en goed terugkeren in onze samenleving. Kijk, die verhalen hoor je nooit. Maar die zijn er. Die kan ik u, die kan ik u echt aanbevelen. Die, om die verhalen ook eens een keer te vertellen. Ja. Nou ja goed, we hebben u voor niks uitgenodigd. Het is ook goed om, uh, om die kant van het verhaal uh, te laten horen. En dat doet u bij deze. En uw collega trouwens vandaag in, het, uh, in de Volksland met een uitgebreid verhaal. Ook lid van dat uh, forum TBS. Laten we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. En dan kom ik graag zo meteen bij u terug om de reacties door te nemen. Het huidige TBS-systeem is waardevol. Dat is onze stelling. Laten we het dan gelijk nog even verversen. Dan hebben we echt de laatste stand van zaken. Er hebben nu bijna 950 mensen gestemd. 53% is het eens met de stelling. 47% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Baarda Rotterdam. De uw gastspreker, die zegt dingen die op zichzelf heel begrijpelijk zijn en ook heel sympathiek klinken. Maar aan de andere kant heb ik er bezwaar tegen dat er maar gesproken wordt over enkele incidenten die plaats zouden vinden. Waarbij onnoemelijk leed echter wordt aangericht bij verkrachtingen, bij moorden. En men weet door psychiatrisch onderzoek dat deze mensen daartoe in principe in staat zijn. Dat dit eigenlijk ziekelijke afwijkingen en neigingen zijn. En daarom is mijn mening dat toch de zulken levenslang verpleegd behoren te worden. Ter bescherming van de maatschappij en ter bescherming van henzelf tegen zichzelf. Ja. En levenslang bedoelt u mee? Echt levenslang achter de tralies? Ja, nou ja, dat zegt u nou wel op een. Ik zou niet maar... willen spreken over tris. Ik zou willen spreken over een verpleeginrichting. Oké, okay, wel behandelen dus. Waar, waar men heel goed behandeld wordt en, en bezoek mag ontvangen en alles. En ze mogen het heel goed hebben, de mensen. Maar ze zijn helaas ziek. Hoeveel lichamelijk zieken zijn er niet die leven. Maar goed, maar u, u, even duidelijk, u wilt niet dat iemand wordt dan behandeld in zo'n kliniek, maar die mag niet meer naar buiten, nooit meer. Alleen in die gevallen, wanneer men psychiatrisch. Deze ziekelijke neigingen heeft uh, onderkend. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met Helen Stugel uit Amsterdam. Uh, wat die manier op de, op de radio allemaal uitkwam, vind ik echt zo schandalig. Het maakt me ontzettend boos dat hij. Uh, ja, het praat alleen maar in cijfertjes, terwijl het om mensen gaat en om zware, zware misdaden, verkrachting, moord, weet ik veel. Um, ik vind gewoon dat TBS, als mensen niet willen meewerken... gedwongen moet worden opgelegd als dat de enige mogelijkheid voor ze is. En niks vrijblijvend. Het ja. zou gewoon gedwongen moeten worden. Maar het gaat nu even over dat systeem, hè? het huidige TBS-systeem. Want dat zegt hij danes ook, daar is hij blij mee. Dat zegt u dus eigenlijk ook. U vindt dat TBS wel moet blijven. Dat moet zeker blijven, ja, absoluut. Dat is heel nodig. Ja, nou oké, okay, maar dan bent u dus eigenlijk eens met hem. Nee, ik ben het niet met hem eens... Hij beweert dus hè, dat, uh, dat het uh, systeem uh, niet goed functioneert of wat dan ook. Dat het te streng is. Nou ja, hij, moeten... hij zegt dat wij juist heel erg focussen op, op dat er af en toe eens eentje niet op tijd terugkomt van zijn verlof. Uh, terwijl als je kijkt naar de mensen die uiteindelijk vrijkomen... En, en dat, dat, dan blijkt dat ze nauwelijks in, in herhaling vallen. Nee, oké, okay, herhaling vallen. Kijk, één, één straat misdrijven is wel meer dan voldoende. En als je dus gewoon denkt of vermoedt... Dat iemand in staat is om het nog een keer te doen, moet je hem sowieso niet vrij laten. Ook niet ja. eens begeleid. Want dan gaat ook heel vaak fout. Dus om de begeleiding uh, ontsnappen aan iemand. Ja. Ja. Dus als jij met één, één uh, meisje van 18 dat in zo'n uh, kliniek werkt uh, een wandelingetje gaat maken, zwaar crimineel. dan kun je wel, uh, ja. wel uh, ja, weten wat er, wat er gaat gebeuren. Ja. Dus iemand smeert hem gewoon. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Harry Wesseling, Nijmegen. Goedemiddag. Ik ben het eens. Je loopt als samenleving natuurlijk, a, natuurlijk altijd in zeker risico. Risico's in samenleving bestaat niet. Dus als je dat niet accepteert, niet wil accepteren, dan moet je het systeem afschaffen. Ik vind het systeem waardevol zelf, maar dan moet je het afschaffen. En zo, het is al bij sommige mensen bijna afgeschaft. Want die komen in, in, dat woord heb ik nog niet horen noemen, in de longsteen. Ja, dus ja. die komen er al nooit meer vrij. Dus een risicoloze samenleving bestaat niet. En het zijn maar incidenten op zichzelf ernstig, maar er is heel veel verlof. En dat zijn er maar een paar. Willen we dat risico accepteren, ja of nee? Dat is de kloel. Dank voor het Bell. Stampernel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik wil dat risico dus niet accepteren. En ik ben het ook niet eens met die stelling dat je in een risico samenleving niet bestaat. In dit geval kun je het namelijk wel in de hand houden. En dan moet je dat ook doen. Kijk, dat die mensen behandeld worden, dat is goed, maar laat ze niet meer de straat op gaan. Nooit meer. Wat zegt u? Nooit meer? Nooit meer. Scheids van de andere gevangenen. Want dat, dat is natuurlijk ook een probleem op zich. Sluit ze op in, in gestichten. Die de krankzinnige gesticht... Als dat woord nog genoemd mag worden. want die krankzinnige namen als vluchtbewegingen. Het lijkt me of je, of je op Schiphol zit. Wat die man daaruit kan. Maar hou ze van de straat af. En zou je, je moet eens vragen. Als die man zijn vrouw of zijn dochter vermoord wordt. door zo'n zo zo proefgeval. Moet, of die dan ook zo over denkt. Dat mis ik vaak mm. bij dit soort mensen. Mm. Ze praten. Weet u wat het gevaar ook is van psychiaters? Die willen scoren. I, als jij iemand een patiënt hebt, dan wil je een dan wil je resultaat zien. Dus de, de mensen worden vaak met, met een idee met de straat opgestuurd... van nou, ik heb, weer een, ik heb weer eens gescoord... als je dat als gruwelijke woord mag gebruiken. Nou, nou het probleem met dit soort dingen is natuurlijk... want ook de, de tegenstanders van dit systeem... die gebruiken natuurlijk net zo goed die cijfers... want die gaan juist heel erg inzoomen op al die uh, mensen... die niet terugkomen van verlof en, en dat er inderdaad wel eens iets misgaat. Ja, dan vind ik dat als je voor het systeem bent... en dat doet de Heidanus, mag je natuurlijk ook cijfers laten horen... want dat, dat uiteindelijk van TBS uitbehandelde, maar weinig uh, in herhaling vallen of eigenlijk uh, nauwelijks het verwaarloze percentage. Nou, ik bespreid dat. Ik, go, ik hoor daar te veel toch van dat het mis, is. Als je zo'n afwijking hebt, dan is dat niet te genezen. Dan kan je honderd keer het tegendeel bewijzen. Het is gewoon iemand die gestoord is, die blijft gestoord. Mm. En Die kan je hooguit be begeleiden, maar mm. dan in, voor wel in een veilige inrichting, waar mm. de samenleving er geen last van heeft. En dat moet altijd prevaleren. Goed. Nogmaals, uh, risico's die, die zijn op ander vlak, maar dit is geen risico. Dit dus moet willig mensen loslaten op de samenleving. Die Dank... er niet, niet toe in staat zijn. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Ik ben het hardgrondige eens met de stelling. Want de mate van beschaving van een samenleving... wordt niet bepaald door oog om oog, tand om tand. En ik ben blij dat er nog mensen zijn, zoals je studiogast... die eindelijk eens een keer het andere kant van het verhaal ook eens vertellen. Die politici van ons, die, die, die zijn afgejaagd... Op, op allerlei incidenten, scoren er makkelijk mee. Maar deze man, die heeft in elk geval een verhaal te vertellen. Dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik vind het risico accepteren, dat kan gewoon niet. Want risico accepteren, dat is gewoon stilstand. Kijk, je moet bij de basis beginnen en dat is bij het opleggen van de straf. Ik heb het al iemand horen zeggen, maar ik vind dus dat je gewoon standaard voor bepaalde delicten TBS oplegt. He, en uh, dat mag niet afhankelijk zijn van de medewerking van de crimineel of dat hij daar zin in heeft, ja of nee. Mm. Dat hoort er gewoon standaard bij en wil je eronderuit komen, zou ik maar meewerken, want anders heb je standaard. Ja. Kijk, en elk systeem is voor verbetering vatbaar. He? En ook al zijn het nu 20% van deze nog maar... dan wil dat niet zeggen dat we dan maar naar die 80% moeten kijken... want dit zijn er maar 20. Ook deze 20 moeten verminderd worden. Duidelijk, dank je wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Goedemiddag. Nou, ik ben het eens met de stelling... maar met, met die uh, advocaat die bij zit, dat is een hypocriet. Zijn oh. uh, uh, dochter moet vermoord worden. Kijk, dat hij er nog zo praat. Uh, uh, uh, en ja. het is een hypocriet dat hij zijn gasten... Ze adviseert niet uh, mee te werken aan, een, onder, aan die, aan die instellingen. Uh. Hij adviseert ze. Blijf uit die instellingen vandaan. En toch vindt dit een goed systeem. Ja. Ben je het een hypocriet of niet? Nou, hij vindt dat het systeem nog veel beter moet. Maar goed, dat heeft hij net uitgelegd. Dank u wel voor het bellen, zeggen we tegen iedereen. Gemoederen uh, lopen af en toe een beetje hoog op. En meneer Heidanis, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel makkelijk scoren van die bellers, Dan die zeggen: ja, het zal je eigen dochter maar zijn. En dan? Ja, dat is iets wat je natuurlijk niet uh, moet willen. En dat, dat is een verschrikkelijke gedachte. En ieder incident is er één te veel. Dus uh, hij heeft mij wat dat betreft aan zijn zijde. Om dat zo persoonlijk te betrekken, dat uh, laat ik even van me. Nee, maar goed, dit is natuurlijk wel vaker. Dat, dat, maar dat is, dat is uw vak. En dat is tegelijkertijd onze bescherming, zeggen we altijd ook maar. Een uh, advocaat komt natuurlijk op af en toe voor, voor zijn cliënt... die de vreselijkste dingen heeft gedaan. En, uh, en mensen vinden dat soms moeilijk uh, uit te leggen natuurlijk. Niet de, ik verdedig niet de daad, ik verdedig de dader... Hè? Dus Degene die de daad heeft begaan. En uh, dat mogen duidelijk zijn: ik vind een moord of een verkrachting ook afschuwelijk en weerzinwekkend. Dus daarover geen discussie. Nee, dat is duidelijk. Uh, goed, uh, uh, nog even naar de reacties. Want uh, nou ja, wat ik al zei: het, gaat, het, gaat, uh, het zijn voor- en tegenstanders die hier samenkomen. U hoort ze ook. Uh, wat, wat vindt u van die reacties? Nou, weet u, sommigen zeggen: ja, je moet uh, geen enkel risico willen lopen. Terecht heeft een beller gezegd van, ja, da daarmee schaf je het systeem af. En ja, als het systeem wordt afgeschaft, ik hoop dat de, de luisteraars dat goed begrijpen... dan krijg je uiteindelijk een veel meer onveilige samenleving. He, dus ik, ik vind het heel kortzichtig en naïef beredeneerd als iemand dat zo betoogt. Want... Als je het systeem afschaft, dan zorg je ervoor dat mensen dus onbehandeld de samenleving ter in terugkomen. En... Eh, ik, het lijkt me dat mensen dat nou juist niet willen. Het lijkt me dat mensen nou juist een meer veilige samenleving wensen. Ja. Dus het afschaffen van het systeem is, is uh, geen oplossing. Dat is kortzichtig en naïef denken. Ja. Maar er zijn ook mensen, die hebt u ook gehoord in, in deze belronde... Uh, die zeggen gewoon van, nou ja, berg dat soort lui maar gewoon voor altijd op. Mogen niet eens ja. meer naar buiten. Ja, maar je kunt ook bijvoorbeeld voor een bedreiging... of een poging zware mishandeling kun je een tbs opgelegd krijgen. Willen wij nou echt iemand die bijvoorbeeld een bedreiging heeft gepleegd... zonder dat hij al maar één, één klap heeft uitgedeeld? Willen we die echt levenslang opsluiten? Ja, kijk, dat soort wilde stemmers, die hebben zich niet aan mijn zijde. Kijk, daar kan ik ook niet tegen discussiëren. Ja, ik weet vijf. niet of het allemaal wilde stemmers zijn trouwens, hoor. Want ik bedoel, uh, dit soort geluiden hoor je volgens mij heel breed in de maatschappij. Ja, dat zijn echt de eerdmansgeluiden, als ik eerlijk ben. En... Ach, uh, dat is zo kortzichtig en dom gedacht. Daar ga ik niet op reageren. Nee, nee goed. En weet, weet u, kijk, en, en, ik, ik heb het ook liever over de, de mensen die het wel goed doen. Het WODC, het Wetenschappelijk Instituut van het, de Minister van Veiligheid die heeft dit jaar nog berekend dat slechts 3,6 van de TBS-gestelden recidiveert. Dat vind ik een mooie cijfer, ik zeg het u eerlijk. En als ik dat vergelijk met de lang die die de samenleving terugkeren... ja, dan, dan is dat wel een heel mooi getal en moet dat mensen wakker maken... en moeten we ons realiseren dat het TBS-systeem een goed systeem is... dat het helpt en dat we er trots op zouden moeten zijn. Maar een risicoloze samenleving, dat is ook wat, wat een paar bellers willen... dat u zegt ook, dat, dat zit er gewoon niet in. Dat zit er nooit in. Wat voor systeem je ook hanteert. Hey, er worden wekelijks uh, gruwelijke feiten gepleegd. Uh, een risicoloze samenleving, dat, dat lukt niet. Helaas niet. Dat is uh, een doemscenario wat niet mogelijk is. Uh, dat weten we toch allemaal. Uh, dat is gewoon niet te realiseren. En dat staat ook helemaal verder buiten de discussie over de TBS wat mij betreft. Ja. Even nog uh, hoe dit nu verder gaat. Hè? Jullie hebben vandaag de publiciteit gezocht met een, een, een groot stuk in de, in de Volkshand vandaag. nou ja U bent nu vandaag om het hier, om het hier te verdedigen. Ja. Uh, wat gaat er nu verder gebeuren vanuit die werkgroep TBS? Nou ja, wij zijn bereid om in de samenleving deze discussie te voeren. Wij vinden dit een belangrijke discussie. Uh... Wij vinden dat de samenleving goed moet begrijpen dat de TBS helpt... en dat de TBS rampen voorkomt. En um, dat inzicht moet ook in Den Haag doordringen. Hè. Dat, dat politieke opportunisme bij ieder incident, ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. En dat doet het systeem niet goed. En uh, daar, daarom zijn wij opgericht, daarom hebben wij de club uh, gemaakt... en daarom willen wij naar buiten treden met deze boodschap. Ja. Dank dat u uh, mee wilde doen aan uh, Stam.nl. Niek Heidanus, strafrechtadvocaat en dus van die werkgroep TBS... Ik kijk nog even naar de tussenstand op onze site. U kunt daar trouwens de hele middag blijven reageren. Op deze stelling dus, het huidige TBS-systeem is waardevol. Bijna 1100 mensen nu gestemd. 54% is het eens, 46% is het oneens. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit Margie Fiksen klaar voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Zometeen na twee uur. Ja, vanaf november gaan een paar tankstations in Nederland weer alcohol verkopen. En wij gaan het daarover hebben met het Klok van Belangenvereniging voor Tankstations. Uit Hogeveen. Ja, ja zeker. Ik ja, ken, ken, ja, ken hem, ik ken hem. Ja, Kijk, ja. hij komt nog vast even langs bij je met een biertje of zo. En, uh, of een liter, li liter benzine. Een hmm? liter benzine. Dat wil je liever. Ja, ja dat is zeker duur, die benzine. Ja, nou ja, de, de tankstations willen nog meer geld gaan verdienen... dan ze misschien al doen aan de benzine, hoewel daar natuurlijk veel belasting afgaat. Uh, met, die, met die verkoop van, uh, van ja, de brand. Ja. Maar dat, is natuurlijk, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Hè? Ja. En we hebben het, uh, niet het zeilmeisje, maar het racemeisje. Een meisje van 16 dat opgaat voor uh, de Formule 1 in de toekomst. Wellicht. Formule 1-buis oh. Bernie Ecclestone noemt haar een natuurtalent. Kijk aan. En wie zit er naast jou straks? Thijs.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 Maar haar oeuvre bleef beperkt tot 150 gedichten. Toch worden haar bundels nog steeds herdrukt. Fazalis, Nederlands grootste dichter met het kleinste oeuvre. Vanavond in profiel om 11 uur bij de icon op Nederland 2.